Jan van der Putten met het NOS-journaal rond de velden voor 24 uur in staking. Het gaat om de internationale luchthaven Galeão en de kleinere luchthaven Santos Dumont. Op de Braziliaanse luchthavens wordt veel drukte verwacht in verband met het WK voetbal dat later vandaag begint. De baliemedewerkers en bagagepersoneel in Rio eisen een loonsverstijging van bijna 6 procent. Niet iedereen staakt, het zou gaan om ongeveer een vijfde van het personeel. Ook in Sao Paulo, waar vanavond het WK begint, dreigde een nieuwe staking van metropersoneel. Maar die gaat op het laatste moment niet door. Irak heeft de Verenigde Staten meermaals vergeefs gevraagd om drones om de opstandelingen van ISIS aan te vallen. Een alternatief voorstel was dat de VS de aanvallen zelf zou doen. Dat meldt de New York Times. ISIS, een afsplitsing van Al-Qaeda, veroverde deze week de Noord-Iraakse stad Mosul en delen van Tikrit. Eerder nam ISIS Fallujah en Ramadi in. Volgens de krant sluit Washington drone-aanvallen niet uit, maar dan moet de Iraakse regering de Soenieten meer bij het landsbestuur betrekken. Gisteren zei de Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur Rice dat de VS samenwerkt met Bagdad in de strijd tegen ISIS. Op welke manier is niet duidelijk.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 In Bergen-op-Zoom heeft vannacht brand gewoed op een woonwagenterrein. Een opslagloods met auto's is uitgebrand. De brand brandweer kon niet voorkomen dat een tweede loods in vlammen opging. Een aantal omwonenden werd voor de zekerheid geëvacueerd. Ook moesten mensen korte tijd ramen en deuren dicht houden. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Bergen-op-Zoom is nog niets bekend. Het weer, vannacht kans op nevel of wat mist. Overdag droog en flink wat zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOM. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files... en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort... is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Wat je met me te doen?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 Pas wat Prends pour par les chants qu'on déteste, les rentrés vous manquaient, et le temps qui se et les vieux qui espèrent Et ces flashs qui à la télé chaque jour Et les salons qui bug la couleur Zameld en kou in zijn bed, op de en de l'amour et les het, honteux onthouden het. We onthouden het. We onthouden het. je suis het. We onthouden I'm <laughs> De zomer van ZFM. FM. The FM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. FM. different Keep it just... To it, we say thank you, and we, and we take it back. Wish so hard, I wish so hard that it came true, uh, then my lucky star, I guess you came from behind the moon.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 What America sui manifesti, con le de con amore, con il cuore, con più donne sempre meno steeds minder Italia, buongiorno Maria, uit, giet me uit, giet me uit, giet sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare. Me yeah. yeah.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 lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi Italiano De ZFM met een hoofdletter zet Van Zon Zee Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. Zillion J'ai pas geen d'entrer tout enkele si jaren enkele J'ai pas envie d'entrer chez moi jaren enkele jaren enkele jaren enkele jaren enkele jaren enkele jaren enkele jaren enkele jaren enkele jaren casser la enkele jaren enkele Wat je moet sur les murs, je peux zien, voir moet zien, je moet zien, je moet je moet pas là moet les je